Vijf uur in met het NWS-journaal. Hubert Bruls van het CDA wordt na alle waarschijnlijkheid... de nieuwe burgemeester van Nijmegen. Na een urenlange vergadering werd de huidige burgemeester van Venlo... gekozen als meest geschikte kandidaat door de Nijmegense gemeenteraad. Vorige maand meldde de Volkskrant dat PVDA-kamerlid... Sheldon Dijksma in beeld was voor Nijmegen. Zij stond volgens de krant eerst op het lijstje van de Vertrouwenscommissie. Bruls stond tweede op die lijst. Hij heeft in Nijmegen gestudeerd en was ooit wethouder in die stad. De lichamen van de in Homs omgekomen journalisten Colvin en Oshlik... zijn door de Syrische autoriteiten gevonden. Ze lagen begraven in de wijk Baba Amr. De stoffelijke resten zijn opgegraven en worden overgebracht naar Damaskus. Daar worden ze overgedragen aan de Poolse ambassade... die vertegenwoordigt in Syrië, de VS en Frankrijk... de landen waar de journalisten vandaan komen. De Amerikaanse Mary Colvin en de Fransman Remy Oshlik... kwamen vorige week om bij de belegering van Baba Amr door het Syrische leger... De Franse journaliste Edith Bouvier is veilig aangekomen in Libanon. Zij raakte ernstig gewond tijdens aanvallen op de stad Homs. Ze liep een gecompliceerde beenbreuk op en smeekte via een video op YouTube om te worden geëvacueerd. In de Verenigde Staten is een rel ontstaan rond anti-Obama-posters. Daarop staat te lezen dat Barack Obama wil dat politici en bureaucraten de hele Amerikaanse gezondheidszorg gaan beheersen. En daaronder staat de tekst: loop naar de hel, Barack. Een democratisch congreslid noemt die posters respectloos... en eist dat ze worden verwijderd uit de metrostations van Washington. Op 70 plaatsen in Nederland kunnen geïnteresseerden... de komende dagen kennismaken met de sterrenkunde. Tijdens de landelijke sterrenkijkdagen mag het publiek op de sterren wachten... door professionele telescopen naar sterren en planeten kijken. Het is de 36e keer dat sterrenkijkdagen worden georganiseerd. En dan het weer...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 0800-1121 is de lijn naar de wachtkamer van de nachtzuster. Nachtzuster apenstaatje omroepmax.nl werkt ook. Of anders apenstaatje nachtzuster via Twitter. Chatten kan ook tijdens dit programma via www.nachtzuster.net. Daar ben je ook van harte welkom. En er zijn nog vragen die niet beantwoord zijn. Zo is er de vraag van Harry over het niezen. Waarom moet je niezen als je in de zon of in het licht kijkt? 0800-1121, als je dat weet. Moedervlekken, die zie je vaak pas bij kinderen vanaf een jaar of drie. Waarom komen ze dan pas 0800-1121? Oorlogsverslaggevers en correspondenten, die hoor je vaak uh, maar één keer in de zoveel tijd op uh, radio of uh, soms ook televisie. Maar krijgen die dan het hele jaar door wel gewoon een maandsalaris, vraagt Rebecca zich af. 0800-1121. En Rina wil weten wat een kapsalon is die je kunt kopen in bijvoorbeeld een Turkse snackbar. Als je het weet, bel even naar 0800-1121. En zullen we alsjeblieft het onderwerp over de lente afsluiten? Want er is al zoveel over gezegd. Laten we het afsluiten met een mooie plaat. En dat is deze, Air Child Dutch Child. Spring, Summer. Spring is summer winter. Blijft de rare volgorde vinden. Spring, summer, winter, vol. Bij mij is het andersom. Maar uh, uh, wat zij willen van Effort Duits Child natuurlijk. 0800 1121. Dat is het nummer van de wachtkamer van de Nachtzuster. Voor al je vragen en je antwoorden. Um, even kijken. Ik heb een cryptogram voor je, zeven uh, Kijken, in deze ruimte wordt op je tellen gepast. In deze ruimte wordt op je tellen gepast. Tien letters, daar moet de oplossing uit bestaan. En je mag bellen naar 0800-1121. Benny? Ja, goedemorgen, hallo. Ik bel met het antwoord op de vraag van de kapsalon. Oh, leuk. Ja, want uh, uh, ik zelf had uh, ooit dezelfde vraag en uh, toen ik daarna vroeg, toen bleek er een gerucht rond te gaan betreft de kastalon. en uh, de oorsprong daarvan. Ja. Nou, blijkbaar zou er in Amsterdam of Den Haag een, een, een, een kapper zijn geweest die uh, bijna dagelijks bij een Turkse frietzaak een uh, bakje friet bestelde met daar bovenop uh, doner. En uh, uh, groente en gesmolten kaas. Oh. En op een gegeven moment, uh, toen hij dus daar uh, dagelijks kwam, toen was het, uh, ja, van, uh, wat wil u bestellen meneer? Toen zei hij van, uh, ja, hetgene wat ik gisteren heb besteld, en ik ben van de kapsalon. En zo is dat zeg maar, uh, ja, keer op keer gegaan. Waardoor uh, de persoon die hem dan binnen zag komen, die zei dan meteen kapsalon, ja. <laughs> en uh, zo is het, dus ontstaan. Fantastisch. Ja, ja. Dus er was dat één gewenste, iemand die ja. werkte bij een kapsalon, die bestelde altijd iets ingewikkelds. En op een gegeven moment was er iemand anders die hoorde dat, die dacht, hé, hey, dat klinkt lekker. Die bestelde ook een capsalon. Ja, op een gegeven moment, of ja, de eigenaar van de zaak, die zei alleen maar als de meneer binnenkwam. Zei hij meteen al van de kapsalon, zei hij inderdaad. En, en dat was dus een, een, een bakje met friet met daar uh, bovenop uh, deunersvlees uh, en daar bovenop zeg maar, een beetje groente, gezond kaas. Nou, ik, ik vind het een prachtig verhaal. Ik denk dat Rina het gaat bestellen de eerstvolgende keer dat ze in de Turkse snack is. Ja, het is, is. heel uh, lekker, dat, dat en het is eigenlijk Meestal krijg je het in een broodje, zeg maar, de dunner. Ja. Maar uh, nu is het, zeg maar, boven de friet. bovenop. En uh, eet je het vaak? Dat zegt u? Eet je ja, het ja, vaak? Ja, ik eet het uh, ja, minimaal één keer per week. En dan bestel je ook een kapsalon? Ja, ja, ja, zo heet het tegenwoordig bij elke snackbar of bij elke zwaarzaak. Zeg uh, Briljant. Ik heb het nog, no ik heb het nog nooit gezien, maar ik ga het een keer proberen. Ik heb het nu al horen. Ja. Oké, okay. en betreft, uh, ja, ik hoorde ook iets um, uh, van, van, uh, van de moedervlek. Ja, ik ben ja. geen uh, persoon die zeg maar uh, verstand heeft van, uh, van, uh, van huidziektes of dergelijke. Maar wat ik ooit hoorde, en ik denk dat het in die buurt ligt. Is dat te maken heeft met uh, pigment, wat, wat uh, te veel samen komt op één plek? Waardoor er dus uh, moedervlekken ontstaan, maar op welke leeftijd dat gebeurt? Nee, het was, is, uh... het is een, hoopje, een hoopje pigment, maar waarom het ja. pas uh, vanaf je derde ontstaat. Misschien dat het gewoon drie jaar zon nodig heeft om te kunnen. Ja, ja. ja. Oh, dat kan inderdaad. Ja. 0800-1121, dankjewel Benny. Nou, geen dank. <laughs> Goeiedag, dag. Jan. Hey, Asse. Hallo. Hallo. Wat kan ik voor je doen? Ja, toch nog eventjes terugkomen op dat lenteverhaal. Oh. Want ik wil het even vergelijken met tien mensen die jou de weg wijzen als je de weg niet weet. <laughs> bij, vijf, bij vijf mensen kom je op een verkeerd adres aan. Ja. En bij vijf mensen die het jou uitleggen kom je überhaupt niet aan. Nou, ik kom wel ergens aan, alleen niet bij de lente. Ja. Nou, het is zo: iedereen heeft een soort van gelijk, maar ik zal het je uitleggen. Oh jee. De, de aarde draait om zijn af. Oh. De af gaat van de Noord naar de Zuidpool. Dat yeah. snappen we, Ja. Yeah. Maar de aarde maakt ook nog een beweging omhoog en omlaag. Yeah. Ja. Ja? Yeah. Ja. En wat die meneer zei, de vorige spreker, dat als de zon recht boven de evenaar staat... dat dan onze zomer begint, is fout, dan ja. begint onze lente. Ja, ja. ja bijna en, goed, toch? Bijna goed. Ja. En op 21 maart, als onze lente begint, dan staat die dus recht boven de evenaar. En op 21 juni, dan staat de zon, of tenminste dan hangt de aarde met de kreefkeerkring, dat is de noordelijke keerkring... dat is de, op de helft van de Evenaar en de Noordpool... daar zit de keerkring, dat noemen ze de kreefkeerkring. Dan hangt de aarde op 21 juni recht onder de zon... en dan hebben we de langste dag en de kortste nacht. Ja. En op 21 september, dan is die aarde weer omhoog geklommen... dus dan maakt die weer die, die stijgende beweging... op 21 september, dan hangt de aarde... Recht onder de zon met de steenbokskeerkring. Ja. En nou hebben we ook nog denkbeeldige lijnen van de noord naar de zuidpool. Dat noemen we meridianen. Ja. Ja. En nou vraag ik jou, op dit moment wonen wij in Nederland op het oostelijk of op het westelijk? Oh, Om? ik haat dat als mensen dat gaan noemen, want ik weet durf je, dan ja? al niks meer te zeggen. Nee, ik denk dat ik het weet, maar ik durf op dat soort dingen nooit antwoorden te geven, omdat ik zo bang Goed. ben dat ik het verkeerd zeg. Maakt niet uit. Je kunt beter een verkeerd antwoord geven of geen antwoord geven. Nee hoor, ik kan beter geen antwoord geven. Nou, nou maar zeg het probeer het toch maar. Nee, wonen ga maar gewoon Oost... verder met vertellen. Ik trap niet in die twan overhoringen Nee, nee, nee. Want als ik ooit overhoor, nog nee. de politiek in wil, dan, dan komt dit allemaal ja. weer bovendrijven en dan doe ik een Jobco-hennetje. Ja, dus, uh, dan zal ik het je zeggen. We ja. wonen op het oostelijk halfrond. Want de nulmeridiaan die loopt namelijk recht over Engeland, over het plaatje Greenwich. Dat ja. is de nulmeridiaan. meridiaan. Ja. En wij wonen ten oosten van die meridiaan. En daardoor kun je ook de aarde in allerlei vakjes verdelen. Want kerst wordt in Australië is op het strand gevierd, omdat ze daar namelijk dan de hoog zomer hebben op de, in december. Ja? Maar, want uh, nu, zit ik, nu zit, uh, word ik weer zeg maar, het hele dorp doorgeleid om bij de Lent te kunnen uitkomen. Nee, dat hoeft niet. Nee. Het is namelijk zo... We gaan naar een punt om. nu. En het, het punt is ja. dat op 21 maart staat ja. de zon recht boven de Evenaar. Ja. En op 21 juni staat die recht boven de Kreeftkeerkring. Nee, maar nu ga je weer hetzelfde vertellen. Ja, maar dat, is, dat zijn de seizoenen... Zo ja. zitten de seizoenen in elkaar. <laughs> en wat maar vertel me nou welke... heel vertel me heel even wat jouw begeestering met de seizoen is. Want je vertelt het zo enthousiast. Nou, omdat ik vroeger op school nogal opgelet heb, en dit heeft, is, is bij mij gebleven, <laughs> omdat mijn sterrenbeeld, ik ben namelijk kreeft, ah, ik heb dus een eigen keerkring. Ach ja. En het is, het is, het is een interessante materie. Ja. Want ik heb namelijk ook een, een, een kennis, een, een goede kameraad. Nou, nou wijken we even af, want ik heb ook nog een vraag. Die is piloot, die vliegt op EAP één dag wel eens door drie verschillende tijdzonen. <laughs> Spectaculair. Dat is mooi. Nou, kom met je vraag. Ja. Maar nou, heb ik heb nog één klein opmerking over de lak, over de rode lak. Dat oh. heeft namelijk te maken met de grondverf. Nee. Ja echt, dat heeft te maken met de grondverf. Nee. Alle lakken worden gemengd met grondverf. Al nee. de rode lak, nee. die moeten ze op witte grondverf maken. Nee. op witte grondverf spuiten met auto's, want op, op een andere dam gaat die vermengen en dan krijg je een verkeerde kleur rood of dan krijg je geen rood. Ik weet niet precies hoe dat zit, maar het heeft te maken met de grondlak. Goed tot nou, Je vraag. Nou, mijn vraag. Ja. Je hebt rode shampoo, je hebt blauwe shampoo, je hebt groene shampoo, je hebt grijze shampoo, je hebt oranje shampoo. Zo kan ik nog even verder gaan. <laughs> Waarom is het schuin daarvan altijd wit? Ah. dat je mond staat op. Nee, deze vraag hebben we... Ik probeer na te denken en ik kan niet en mijn mond dicht houden en nadenken tegelijkertijd. Maar we hebben deze vraag een keer gehad. Oei. Maar ja, wat was het antwoord, hè? 0800-1121. Ik ga mijn best doen. Goed. Dankjewel, hè. Oké. Okay. Met je eigen kreeftkriek. Kreef kreef kreef okay. <laughs> doeg. Doeg, ja. uh, doeg. 0800-1121. Erik. Hallo, goed. Goeienacht. Hallo. Ja, ik was even verbouwd. Ik moest lekker mijn postcode alles doorgeven. Ik denk, we nou dan maar. Echt waar, je postcode? Ja, joh. Maar wat ik, heb ik je gedaan? Ja, ik bel voor de crypto. Ik dacht het antwoord te weten. Oh, maar dan is het waarschijnlijk goed. Want dan, oh. dan uh, ja, dat, weet je, als het dan al goed is, dan vragen ze van tevoren vast je postcode. Oh, dat, dat scheelt oh, dat weer. Als je dan ophangt, oh, dan, weet... dan kunnen we je de prijs opsturen. Oh, weet je wat ik eigenlijk had voor mijn prijs? Want ik had vorige week, <laughs> vorige week een vraag over de knikkers. Dat naar Mexico zouden gaan. <laughs> Om de knikkerfabriek te bekijken. Ja, maar je hebt dus het antwoord. Dat was echt. Echt een van de mooiste vragen in tijden, hoor. Het was een nou, meneer die de overs leverde voor de knikkenfabriek in Mexico... belde met het antwoord. Dat was toch prachtig? Dus ik hoop dat als ik me goed zou hebben dat ik zou willen... Nou, dan een reisje naar Mexico zouden vinden. Maar. Ja, nou, we denken er nog even over na, maar je weet dat we aan het bezuinigen zijn... bij de publieke omroep. Ja. Nou, dus uh, misschien dat, dat je een gedownloadig printfoto van Mexico kunt krijgen... maar dan wel in zwart-wit, want de kleur is op. Ja. Maar de, uh, uh, oh ja, de opgave van de crypto was, in deze ruimte wordt op je teller gepast. De oplossing, dacht, tien letters. Ik dacht, rekenkamer. Nou, het is helemaal goed. Kijk aan, helemaal geweldig, super. Nou, het is ongelooflijk. Dat zag je niet aankomen, hè? <laughs> <laughs> nee, ik was echt helemaal verbaasd. Ik denk, waarom moet ik nou even mijn postcode doorgeven? Wat is je postcode? Wat zeg je? Wat is je postcode? 6811, bijna sector. Ah, Oké, okay, nou dan zorg ik dat je een prijs krijgt toegestuurd. Ja, hartstikke leuk. Wat dacht je van een zakje knikkers? Als we door het riefpest passen, moet me niet dikken nemen. Oh, oké. Okay. Ik denk dat we ook geen knikkers op voorraad hebben bij Max. Dan wordt op die leeftijd we naar, heel weinig gekomen. Ik gaan we, we naar Mexico ook. <laughs> ik denk er nog even over na. Is goed, Astrid. Dankjewel. Dankjewel. Doeg. Doei. 0800-1121. Hé, hey Adil. Ja, daar ben ik weer. Ja. Ik wilde even reageren op de, de, de verslaggevers in het buitenland. Nou, dat is ook grappig. Je hebt alles meegekregen rondom het patatje oorlog, hè? Ja, ja. Mooi, ja. Toevallig kwam er ook nog een patatje... voor dat? Kapsalon achteraan. Ja. ja. <laughs> Mag... uh, over die verslaggevers uit het buitenland. Ja. Ik denk dat zij gewoon uh, elke dag... Uh, uh, nieuws moeten doorgeven aan hun uh, werkgever. Mm. En dan afhankelijkheid... Afhankelijk van de, van de importantie, wordt het uitgezonden, ja of nee? Zoals dingen in Amerika, die worden dus vaak uitgezonden. Maar bijvoorbeeld een land zoals uh, T'Cheney of zo, komt niet zo vaak nieuws. En als er nieuws komt, is het dan uh, meestal een bomaanslag of zo. En ik denk dat ze heel veel... Uh, ik bedoel, hier in Nederland heb je dan een eigen redactie. Maar ik denk dat wij dat dan zelf allemaal moeten uitzoeken. Dat dan de rest van hun uh, dag bestaat uit die werkzaamheden. Dus als je bijvoorbeeld in een heel ver land bent... dat je ook andere dingen hebt te doen dan alleen maar uh, die vijf minuten... Ja. die in het journaal komt of zo. Nee, maar dat is ook zo. Kijk, je moet alles bijhouden. En uh, uh, het grappige was, Rebecca vroeg het eigenlijk van de oorlogsverslaggevers... alsof ja. je dan in Syrië ergens uh, verstopt zit in een schuur... om verslag te kunnen doen uh, daarvan uh, van verschrikkelijke omstandigheden... en dat je dan alleen betaald krijgt als je vijf minuten op de radio komt... en anders niet. Dat zou natuurlijk ook helemaal van de zotte zijn. Ja, ja. En en zo. vaak hebben die mensen ook een, uh, een bepaalde band met het land. Of ze wonen ja. er al tien ja. jaar of twintig jaar... Of ze zijn getrouwd uit, met iemand uit dat land. Nou, je moet in ieder geval heel veel verstand van het land hebben. Want anders ben je natuurlijk niet de aangewezen persoon om er iets over te vertellen als er ja, iets Ja, maar ik heb dus ook uh, deskundigen, wat je zegt, die uh, een aantal jaren over dat land hebben gestudeerd. Uh, ja. ja, of we inderdaad een tijdje gewoond hebben. Ja. Nou, dankjewel. Ja, mag ik nog heel even over die kapsalon? Ja. Dat is heel kort. Ik zag een keer een reportage een paar jaar geleden op televisie. En toen zeiden ze van, het, uh, omdat het, het vlees is donker en het kaas is gesmolten... dan lijkt het net een bos krullen met uh, koepselij. <laughs> En dat daar, dat daar wel die naam kwam en het, dat het nee. uit Rotterdam zou komen. Nou, het komt volgens mij wel, want er wordt ondertussen nog steeds gebeld, gemaild en uh, van alles over dit onderwerp. En het, volgens mij is het inderdaad Rotterdam, maar verder klopt volgens mij het verhaal. Ik vind het een prachtig verhaal. Ja. Is goed, dat was het afrit. Dankjewel, Adeel. Oké, okay, groetjes. Hoi. Doei, doei. Irit. Hoi. Hoi. Hallo. Hallo. <laughs> Waar belde hij Hi. over? Nou, um, tegenwoordig of eigenlijk al een tijdje is um, een scrabble spelletje op je telefoon heel erg populair. Ja. Cute. ja. En half Nederland is volgens mij aan verslaafd van, een, uh, van, van politiek Den Haag tot uh, nee. mensen op school en in de klas en zo. Ja. En ik vroeg me eigenlijk af hoe het kwam dat zo'n simpel spelletje ineens zo populair is, terwijl er toch heel veel andere spelletjes ook te krijgen zijn, ja. die ook gratis zijn. Ja. En um, ja, ik, ik blijf me erover verbazen. Ik ben zelf ook uh, verslaafd. <laughs> en, um, maar ik, ja, ik vind het zo apart. Wat is je, ja. wat is je wordview nickname? <laughs> Hoezo? <laughs> Zal ik je even aan wat spelletjes helpen? <laughs> oh, leuk. <laughs> nou ja, die heb ik hoor. Ja, precies. Sterker nog. Nou ja, goed. Ja. Nee, maar ik, ben, ik, ik snap je, want ik, ik heb het eraf gegooid. Want ik kwam nergens meer naartoe. Ja. Ik zat hele nee. avonden... Zat ik, uh... ik, en ik moet elke keer zeggen, nou, dus verslaving is minder erg dan... Uh, toen dacht ik, nou ja, helemaal niet. Het is gewoon heel irritant, want ik wil ook nog degene zijn die het laatste woordje legt voordat ja. ik ga slapen. Ja, precies. <laughs> ja, er is nu zelfs een reclame waarin dat gebeurt, hè? Dat je ja, nog snel even kaas legt voor 60 punten. Ja, ja, ja. En ja. Ik dacht, maar ik, ik, inderdaad, het rare eraan is ook... En, en, boven, en bovendien, sorry dat je interpeert, maar nee. en bovendien... Als het op het moment dat er bijvoorbeeld twee uur uh, even geen wordfood is omdat er uh, ja, onderhoud wordt gepleegd... Heel Twitter zit vol. Ja. Oh nee, wat moet ik nu doen? Help. Ja. Nou, dan ga ik maar slapen. Allemaal van, nou, het staat helemaal... Zelfs op, op uh, nu.nl komt er dan een melding. En nou ja, het is echt idioot. Ja, je is hebt is zelfs wel... cafés waar het verboden is. Nou, eentje in Zwolle en dat was meer een grapje ja, okay. hoor. Maar het is wel... Nee, maar het is, het, het is versluit. Het is wel een beetje op z'n retour al. Dat merk je dan ja. ook weer. Op een gegeven moment gaat ja, je... het weer over. En het is ja, ik grappig. Nieuws. Het is nieuws. Ja, ken je dat? Draw Something? Ja! Het is geweldig. Nou ja, ik ben er dus een paar dagen geleden mee uh, aan geholpen. <laughs> het is ongelooflijk dat je meteen weet wat ik. <laughs> ja, maar ik, ik, ik wil altijd weten wat er uh, hip en happening is in, uh, ja, in dat ja. soort uh, toestanden. En ik heb het. Ja, ik vind Draw Something vind ik dus veel leuker dan Wordfeud. Hartstikke leuk. Alleen het is een beetje jammer dat het alleen in het Engels is. Ja, dat is lastig. Want dan herken je de tekening wel, maar dan weet je het Engelse woord niet. Tenminste nee. ik. Dat zal al. Nee, nou ja, of sterker nog. Je moet kiezen wat je moet tekenen, maar je hebt geen idee ja. wat het is. Ja, dat heb ik ook <laughs> al gehad, inderdaad. Maar dan heb je een vertaalmachine en dat uh, ja. gaat prima. Oh, maar dat doe je dus ook. En heb je verder nog wel eens ergens tijd voor? Ja. <laughs> Weinig nee hoor. Nee, maar maar oké, okay, waarom zijn sommige spelletjes zo verschrikkelijk verslavend? Slaan ze ook aan bij een groot publiek? En ja. uh, uh, sommige, nou ja, absoluut niet. Nou, dat is een, een leuke vraag. Ja. En dan had ik nog kort iets, zeg maar wat minder aardig, zeg maar over het programma. Oh. Maar wellicht een, uh, een feedback momentje. Nou, op, op de radio, ik... want jij vindt het ook heel prettig... om ten overstaan van 85.000 uh, nee. mensen een beetje opbouwende kritiek te krijgen. <laughs> ja. <laughs> Dat krijg ik ook. Ja. Ik, ook, ik kom ook op de radio. Ja. Um, maar dan op een andere dag. Maar... Um... Uh, wat wil ik zeggen. Nou, het valt me op dat zeg maar, op het moment dat er bijvoorbeeld lange antwoorden worden gegeven door mensen, ja. dan hoor ik jou zo heel zachtjes tikken of iets hoor ik, zeg maar, of chatten of, ja. of met de computer, ja. dan denk ik, misschien is het wel handig om dat geluid zeg maar iets af te zetten, want ik merk aan mezelf dat ik het echt heel interessant vind. Ja, nee, maar ik weet het en ik hoor het vaker. En, uh, uh. Je hebt ook, nee, maar je hebt ook helemaal gelijk. Alleen wat ja. jij hoort, uh. dit, ja. Dat kun je niet afzetten, dat is mijn toetsenbord. Oh. En, ja. um, en ik weet niet, behalve het feit dat er gechat wordt tijdens dit programma op nachtzuster.net ja. zoek ik ook de plaatjes op. De plaatjes? De plaatjes. Dus wij zijn nu aan. Oh, het, de plaatjes. Ja, wij zijn nu aan het praten over spelletjes. Ja. En uh, terwijl wij aan het praten zijn, denk ik, oh, dan kan ik mooi Wicked Games draaien hierna. Oh, het plaatje Wicked Games, het muziekje, het liedje Wicked Games. Dus dan hoor ja. je mij Wicked game ja. in toetsen. En het mooie is ja. dat je dus aan het, dan, doordat ik dat even doe, dat soort dingetjes, ja. kun ja. je dus aan het einde van dit gesprek, kun je dus Wicked Games horen. Aha. Snap je? Dus niet meer aan ergen, maar genieten van dat het nog meer waarde krijgt aan het programma. <laughs> Oké. Okay. Doeg. Dankjewel hè. Hoi, jij bedankt. Hoi, Doeg. I never Wicked Game van Chris Isaac was dat. 0800 1121 Nog zo'n uh, zo half uurtje. De mogelijkheid om vragen te beantwoorden. Zoals de vraag die nog niet beantwoord is over de moedervlekken, waarom die pas verschijnen bij kinderen vanaf een jaar of drie. De vraag van Rebecca hoe oorlogsverslaggevers uitbetaald krijgen per oorlog. Per uur per bijdrage. En even kijken, de vraag van zojuist over de shampoo. Waarom kan shampoo een bepaalde kleur hebben, maar is het schuim altijd wit? 0800-1121. Tom. Goedemorgen. Hallo. Jij zat met het, uh, met het uh, probleem van hoe de verslaggevers in het buitenland betaald werden. <laughs> ja, nou ja, probleem, probleem. Vragen. Ja, ja. goed. De vraag, ik, ik doe het zelf voor een Zweedse krant. Ik ben Zweeds van geboorte. Ik woon mijn, bijna mijn hele leven, vanaf mijn zesde jaar in, uh, in Nederland. Ja. Um, en ik schrijf artikelen voor over het algemeen technische bladen. Um, artikelen over vrachtauto's, auto's, motorfietsen ja. en dat soort zaken. Ja. Daarnaast doe ik het ook voor Afstandbladen. Voor wat? Een, uh, voor wat? Een, een krant in Zweden. Ja, oh oké. Okay. Ja. Uh, bijvoorbeeld uh, over het hoofdstuk Friso. En dan wel dan ze, weet jij daar iets van? Kan je er ergens achter komen? <laughs> nou, dan ga je er naar op zoek, dan doe je er onderzoek naar. Dan schrijf je daar een artikel over. Dan kijken ze of het interessant is. Is het interessant, wordt het uitgezonden, nemen ze het mee in, in de print. En dan kan ik mijn uren die ik daarvoor werk, kan ik declareren. Ja. Het is niet zo dat ik een vaste baan heb daarin. En zo is het met de meeste mensen is het zo. Ze werken voor... Uh, Heel veel omroepen of heel veel kranten. Mm -hmm. En iedere krant betaalt voor elk artikel. Maar, ja, dan, dan, dan heb je het over kranten. Maar wat, hoe verdien jij dan de rest van de tijd je geld? Nou, ja, ik heb er eigenlijk wel een dagtaak aan. <laughs> ja, maar dat zegt niet dat je er ook een dag salaris aan hebt. Uh, nou, ga er maar vanuit, dat heb ik wel. En is het dan nooit zo dat, uh, dat je een heel artikel... Je hebt uh, drie dagen research gedaan voor een artikel... Ja. En uh, je hebt het uh, ge keurig geschreven, doorgestuurd. En dus ze zeggen, nou ja, nee, het past toch niet. Of het is al te laat. Of het, is toch niet, uh, het sluit niet aan bij onze doelgroep. Ook zo'n heerlijke opmerking. En... Nou, kijk, het werk wat ik doe. Uh, er komt bijvoorbeeld, uh, dit jaar, eind dit jaar wordt er een nieuwe Renault Magnum vrachtwagen uh, geïntroduceerd. Dan krijg ik specifiek de opdracht van, joh, geef ons informatie over die auto. Ja. Nou, dan, dan zeg je van, nou, daar ben ik bijvoorbeeld een week mee bezig. Dat kost jullie zoveel. Nou, dan zeggen ze bijvoorbeeld ja of nee. En op dat moment is die opdracht nagenomen en voer ik hem uit. En als het artikel dan voor hun, wat ik schrijf, interessant is ja of nee, maakt niet uit. Dan hebben we een artikel, ik krijg een zender. Ah, Oké, okay. ja. ja. En, dan, uh... en is het nooit onevenredig dat je dan zoveel onderzoek moet doen... dat het eigenlijk niet eens meer uh, uh, de altijd. lading... Ja, precies. Altijd. Ja, het is toch altijd een investering. Ja, ja, ja wij ja, hebben ja. het meest on ondergewaardeerde beroep wat er is. Is ook zo. Want als ik, een, als ik een uniek stuk schrijf over bijvoorbeeld een Mercedes, ik noem ja. maar een merk, of een Volvo, of een Volkswagen, of een Audi, ja. dan zijn er altijd mensen die kraken het volledig af, want die zijn compleet tegenstander van een Audi. Ja ja ja, ja, ja, ja. Dus ik heb ja. het meest ondankbare beroep van de wereld. Er is nooit ja. een stuk waar iedereen zegt van... hé, hey, super! Wat leuk! Ja, <laughs> <laughs> precies. Nee, maar volgens mij is dit... Uh, behalve dat uh, auto's niet echt oorlog is... want daar vroegen Beckham uh, naar... Nee, nou, bij... maar volgens mij is de situatie uh, redelijk vergelijkbaar, ja. M mijn collega die doet bijvoorbeeld wel oorlogsverslaggeving. Ja. En, uh, die werkt eigenlijk net zo. Alleen die gaat voor een bepaalde periode... voor een bepaald item gaat die weg. Ja. Maar die wordt bijvoorbeeld ook ingehuurd voor de Noorse TV. Ja, precies. Maar dan ja. neem ik toch aan dat de bedragen wel een beetje verschillen. Want uh, het, het lijkt ja. me een verschil of jij uh, moet onderzoeken... hoe een nieuwe Mercedes, uh, welke nieuwe snufjes die heeft... of dat je drie weken undercover moet in uh, Afghanistan. Laat ik daarop antwoorden dat ik wel ruilen doe met hem. Ja? Qua salaris. Ook oh, qua salaris, ja. Maar <laughs> qua werkzaamheden lijkt het me ook wel heel heftig hoor, allemaal. En je kunt ook het... Ik denk ook dat je dat niet tot je 67ste kunt doen. Uh, nee, dat denk ik ook niet. Maar goed, er komen ik er denk weleven. ook niet dat je dat moet willen. Er komen ook weer andere dingen, zoals uh, boeken schrijven of dat soort dingen. Nou, komen bijvoorbeeld. Er maar kijken. er zijn. De... kijk, oorlogsverslaggeving is er denk ik een bepaalde tijd van je leven dat je moet doen. En daar moet je er gewoon mee stoppen. Dan moet je wat anders gaan doen. Ja. En je hebt natuurlijk verslaggevers voor de NOS of weet ik zoveel, die echt vast in een land wonen. En die zullen waarschijnlijk wel andere condities hebben. Ja. Maar op de basis zoals wij werken vanuit Zweden. En Zweden is natuurlijk een land, dus wij nou ja, zelden in het nieuws. Of zaad moeten we hier gaan of wat. Maar verder komt Zweden eigenlijk nooit in het nieuws. Dus omgekeerd worden wij heel weinig ingehuurd door de Nederlandse vende. Ja. Dat gebeurt bijna nooit. Nee, helemaal duidelijk. dankjewel Tom. Bedankt dat je even belde. Alsjeblieft. En um, uh, wat voor auto rij je nu? Want ik hoor op de achtergrond zachte motortuffen. <laughs> Ik rij mijn auto onderweg naar, naar mijn kantoor. Oh, je hebt wel dan een speciaal ook nog een kantoor. Heb je ook weer kosten aan? Sorry. Je hebt ook nog weer kosten als je nog weer een kantoor moet hebben. Ja, maar waar je hebt je, je vloek aan mij van als ik daar als uh, ik daar kon leven. Nou, ik kan er heel goed van leven, want ik heb een eigen en ik heb zelfs een eigen medewerker. Dus kan je nagaan. Kijk, nou, dat klinkt alsof de zaken goed gaan in de ja. uh, Zweedse journalistiek. Dankjewel, Tom. Alsjeblieft. Dag. Dag. Sita. Hallo. Hallo. Hoi, hoe gaat het? Goed hoor, hoe is het met jou? Nou, uh, redelijk wel. Oh, nou dat klinkt... Uh... Maar ik heb een paar probleempjes op oh. te lossen. Ja. Um, de oorspronkelijke vraag van, uh, uh, over de lente, ja. die is niet beantwoord. De klimatologische lente, hè? Want ze beginnen maar steeds over die 21ste en, uh, en over die keer Ja, en zo. hoe en waarom en het iedereen. draaien van de aarde en schrikkeldagen. Ja. Ja. Maar het gaat erom dat van oorsprong waren, uh, die maanden waren allemaal op de landbouw en zo afgestemd. En uh, uh, uh, uh, de eerste, uh, januari, is de lauwmaand. De tweede is de sprokkelmaand. De derde maand is de lentemaand. Ja. En dan heb je de grasmaand, de zaaimaand, de oostmaand, de uh, uh, hooimaand. En dan krijg je uh, uh, de zomermaand. En de, ja, die, ben ik, die moet daar tussen zitten dus, hè? Ja, ik wou het zeggen, want nu ga je van uh, augustus grasmaand, naar uh, juli. Ja, ja. zaaimaand, uh, zomermaand, uh, oostmaand, hooimaand... Uh, wie, uh, maar goed, 1 maart, maart lente? Maar dat heeft dus van oorsprong met, uh, ja. met, uh, uh, met de landbouw te maken. Maar waarom is het dan op 1 maart lente, meteorologisch gezien? Dat is de eerste dag van de maand. Ja. ja dat op 1 januari verzinnen. zeggen we ook van het is de lauwe maand. Het is de, of, de eerste dag van de maand die... waarin het lente wordt. Ja. Ja. Ja. Oh, ja, wat is het ook eenvoudig. Maar... Ja, natuurlijk. En, en oktober weten we ook allemaal, dat is de wijnmaand. Dat weten we allemaal. Ja. ja. Maar willen we allemaal niet die feesten. Het is wijnmaand. Ja, en, uh, en november is de slachtmaand bijvoorbeeld. Zo hebben alle maanden hebben dus een, uh, een betekenis. Dan heb ik nog iets. Want ja. je hebt dus dat. Uh, jij gaf het voorbeeldje van dat jij dus had gezegd: van nou, het is te hopen dat het goed gaat met Frizo. Ja. En uh, de volgende dag kregen wij dat uh, bericht... Dat, uh, dat het dus niet goed ging met Frizo, mm -hmm. niet goed was. En dat, uh, dat moest dus nog gebeuren. En je hebt dus voor je beurt gepraat. Oh. Ja, zo zou je het ook kunnen noemen. Ja, ik dacht dat het zo heette, hoor. Ja, voor je beurt praat. Als wij vroeger op school iets uh, wilden zeggen over het onderwerp, en we wisten eigenlijk nog niet eens waar het om ging... Dan zei hij, uh, je praat voor je beurt. Ja. En, maar ik moet toch even een, een, een, een, een vervelende iets melden. Ja. Ik vind het erg vervelend dat er zo ontzettend veel dronken mensen op de radio komen. Oh. Ja. Jij pleit voor een soort blaastest. Nou, bijna wel. Ik vind het heel vervelend... En ja. ik hoor het niet alleen bij jou hoor, het zijn ook bij de, bij de andere omroepen, ja. komen er steeds meer dronken mensen op de radio en het is zo vervelend. Nou, maar dat is niet waar, want ik, uh, ik ben elf jaar geleden begonnen met dit programma en toen waren er nog meer dronken mensen. Ja, maar die kwamen er misschien niet door. Jawel hoor. Minder. Het probleem is een beetje, je hoort het niet. Sommige mensen zijn niet dronken, maar praten gewoon een beetje moeilijk. Mm -mm. En sommige mensen uh, zijn dronken beter um, uh, vatbaar voor een goed gesprek dan uh, niet dronken. En sommige mensen zitten, het is serieus, maar die zitten dan te wachten tot ze teruggebeld worden en tikken in de tussentijd nog een half flesje wijn weg. Ja. Dus ja. Uh, ja, en ik denk van ja, weet je, midden in de nacht zijn er wat meer mensen aangeschoten dan overdag. En dus hoor je midden in de nacht ook meer aangeschoten mensen. Ja, maar, ja. maar vroeger had je daar meer een ballotage op. Ja, maar, maar... Peter maar, van de Belt was dat, geloof ik. Nou, ja, maar vroeger was er ook iets meer budget voor een programma. En zaten we hier met zes mensen en nu nog ja. maar met twee. Ja, ja. Dat is, zijn de bezuinigingen. Dat is wat je merkt van de bezuinigingen. Ja. En onduidelijk hè? zijn ze ook vaak. Wie? Dronken mensen? Ja. Ja, maar sommige broodnuchtere mensen zijn ook heel onduidelijk, hoor. Ja, Hans Peperkamp is ook bijna niet te verstaan. Nou, die, dat vind ik dan zo raar, want die belt heel vaak. Die weet heel veel, maar die heeft nog steeds een slechte lijn. Dat heb ik al heel vaak tegen hem gezegd. Nee, hij praat zelf zo slecht. Oh, is dat het. Nou, laten we nu maar niet meer de boel vertragen... door niet over vragen en antwoorden te praten. Mm -mm. Bedankt voor je bijdrage. Oké. Okay. Dag Sita. Goed met de kindertjes, hè? Dat <laughs> zal ik doen. Gaat het goed met ze? Heel goed, dankjewel. En met je mannetje? Ik ga nu ophangen, Sita. Ja, doei. <laughs> Dag. Mark? Ja, goedemorgen. Hallo. Goedemorgen. Waar bel je over, Mark? Uh, ik had een antwoord gegeven op de moedervlek graag. Nou, vertel. Ik heb een uh, zoontje van twee... Ja. Uh, dan ga je naar zo'n constatiedro en die geeft je dan uitleg over uh, hoe dat werkt. Zeg maar uh, als je hem in de zon gaat zetten. <coughs> en dan uh, uh, wordt aangegeven van uh, niet te veel in de zon goed insmeren. Uh, en dan uh, ga je er wat meer over zoeken. Tenminste, mijn vriendin gaat er wat meer over zoeken. Ja. En dan uh, kom je erachter dat uh, je huid zich ontwikkelt als een normaal orgaan. En als ze geboren worden zijn ze nog niet volledig ontwikkeld. En dat betekent dat als je ze in de zon zet. Dat ze dan uh, kunnen verbranden in plaats van dat ze uh, pigment hebben waarmee ze bruin worden. Ja. Rond een jaar of drie hebben ze uh, ja, echt ze nou, die pigment ontwikkeld. En dan krijg je dus ook het geval dat je moedervlekken kunt krijgen. Oh, oké. Okay. Dus eigenlijk, als ik, het, uh, als ik het een beetje vertaal, dan vanaf je derde jaar dan ga je echt flink pigment aanmaken. En dus uh, zie je dan ook de hoopjes pigment wat moedervlekken zijn uh, verschijnen. Precies. Ja, dan krijg je het typische patroon van moedervlekken. En dan kun je dus ook, uh, je kinderen ook normaal in de zon zetten. Dus het is van een orgaan wat zich langzaam ontwikkelt. En als hij geboren wordt, is dat nog niet helemaal klaar. Net als je hersenen nog niet helemaal klaar zijn. die groeit verder. dus Het gaat, uh, dat duurt een tijd. Ja. En vanaf een jaar of drie krijg je het pas echt goed te zien. Nou, uh, het is me volstrekt duidelijk. Dank je wel. Dank je wel. Uh, ik, heb, uh, ja. ik, ik ben blij met je programma, want elke ochtend als ik wakker word uh, vanuit India, dan uh, luister ik met je mee. Dat is nog niet in de nacht bij jullie. Bij mij is het dan uh, half tien, half s ochtends. Maar bel je nu vanuit India? Ik bel nu vanuit India, ja. Wauw, wat is het toch heerlijk, hè, die hedendaagse techniek. Ja, dat is hartstikke leuk, want ik luister via, via, via internet uh, en dan kan ik toch een beetje in Nederland horen hartstikke leuk om naar radio in te luisteren en dan rustig wakker te worden. Nou, heerlijk. En ik vind het leuk dat, er, uh, dat we zo verspreid over de wereld allemaal gewoon contact met elkaar hebben. Dankjewel dat je belde. Over moedervlekken ook. <laughs> Doeg. Precies. Ziens, daar. Doei. Betekent dat ik nog één vraag open heb staan... met nog een kwartiertje te gaan. En dat is die vraag over de shampoo. Het lijkt me heel fijn als iemand daar nog iets zinnigs over kan zeggen. Dus uh, shampoo kan alle kleuren hebben. Als je het spul uit het flesje in je hand doet... dan kan het zijn dat je roze shampoo in je hand hebt. Zilver heb ik zelfs wel eens gezien. Of misschien beige. Maar als je dan uh, uh, schuim van maakt... en het belandt in je haar... dan is dat schuim toch altijd wit... Ik vond het een goede vraag. Hoe kan dat? 0800 1121. Nel, goeienacht. Dag. Hallo. Hallo. Ik, hoorde, ik werd wakker en nee, ik, ik hoorde net dat gedoe over die uh, maanden. Januari, februari. Nee, waardig. nee, Nel. Hè? Nee, ik wil niet meer. Wil je niet meer? <laughs> nou, toe dan maar. Nou, het begin van Januari is Lauwmaand. Oh, je doet even alle maanden. Ja, okay. Lauwmaand. Ja. Lentemaand. Grasmaand, bloeimaand, zomermaand, hooimaand, oogstmaand, herfstmaand. En dan nog wijnmaand, slachtmaand, wintermaand. Nou, prachtig. Dat is de hele lab. Die heeft mijn schoonmoeder gemaakt voor mij... toen ze ja, niet meer zoveel kon doen. En toen was ze al aardig verjaard en dat heeft ze toen gedaan. En dat ik heb die afzonderlijke voorstellingen vaak gebruikt als er een kindje was geboren. Oh ja, dan in een bepaalde maand, wat leuk. Ja, en maar ze heeft ook voor mij gemaakt het schoolplankje van Abnoot Mies. Oh, maar hoe heeft ze dat gemaakt dan? Dat waren voorbeelden die stonden toen in libellen. Maar heeft ze zitten borduren? Dat heeft ze geborduurd, oh, ja. Wat Met leuk. allerlei kleurtjes en dat hangt bij mij al hier uh, aan het, uh, vanaf 1978 aan de muur. <laughs> Dat is zo, nou ja, omdat ik dat zo leuk vind. En dat heeft altijd bekijkt voor van mijn visite. Nou, het is... En dat leesplankje dat heb ik aan mijn dochter gegeven. Die, nou, daar hangt het nog iets langer. Dat heeft ze eerder gedaan. En dat is ook zo mooi. En als dan uh, mijn... Uh, ja, goed, dat, dat komt dan, blijft dan dus bij haar. En zo heb ik ook nog een lap van hangen van, van vogels. <laughs> dat, uh, dat is ook een bellenkoord was dat toen in de mode. Van de Vlaamse gaai, Spreeuw, Huismus, Merel. Uh, hoe heet het oh. Het is wel handig, want wat voor vraag ja, er ook voorbij is, komt. Jij hebt er een geborduurd bordje over. Dus. Oh, wie staat er voor de deur? Ja, ja nee, dat is de bel. Daar trek ik aan. Oh, je trekt zelf even aan de bel om te illustreren dat daar er een bel ik, aan zit. Ik kon ik vroeger een huis met. Ja. Ik had het huis met verdiepingen. En als ze daar boven iemand moest hebben, dan belde ik daar aan. Nou, dat is handig. Maar ik heb zelf in, in mijn slag... Je hebt je radio aan, uh, Nel. Oh, zal ik hem even uit. Ja, want anders blijft het galmen en dan hoor je jezelf ja, en dan ja. raak je een beetje van de leg. En op de slaapkamer hangt van mijn grootmoeder ja. nog een gebouwde lab uit 1866. Kijk. En er staat boven NS, want ik ben mijn meisjesnaam ook NS. Nou. Ja, en die is nou onderaan een klein beetje door de motten uh, bewerkt <laughs> geweest... Maar die hebben wij dus schoon laten maken in een en die hangt naar boven mijn bed. Nou, kijk eens. En verkleurt er nog niks van al die borduurwerkjes? Nou, de, die zwarte rand van mijn grootmoeder... die wordt een beetje grauw, een <lacht> beetje groenig. Maar de rest hangt allemaal in de hal. Dus, en in de kamer, dus uit de zon, heb nou, ik expres gedaan. Heel verstandig. Nou, dus, dan dan uh, van, want daar ben ik natuurlijk verschrikkelijk zuinig op. zou ik ook zijn. Ja. Nou, bedankt voor het uh, opdreunen van de maanden in de verschillende bijnamen, uh, de maanden van het jaar met verschillende bijnamen. En ja, staat onder Anno Domini ja. 1979. Kijk. Nou, ik spreek je wel gedaan. weer als de huismus aan bod komt. Ja, dat heeft ze van mij gedaan. Dan weet ik oh. hoe oud hij is. Dat is altijd makkelijk natuurlijk. Da da dat is vaak de reden dat je een datum ergens opzet. Da ja, daarom. En ik ja. vind hem zo mooi. Hij hangt hier dus, nou ja, naast de spiegel in de hal. Dus uh, iedereen ja. die hem op hem ziet, komt die ziet hem altijd. Ah. Ja, dat, dat krijg je als je hem in de hal hangt. Ja, ja en ja. dan moet ik vertellen hoe kom ik eraan. Ja. En dan heb ik altijd een neger om te zeggen. Dat heb ik gedaan, maar dat is natuurlijk niet waar. Maar dat, doe je no dat zeg je ook nooit, hè? Nee. Nee, dat Goed zo. Ik, niet. nee nou. ik heb wel erg veel geborduurd schilderijtjes van bloemen enzovoort. Ja, maar nu moet ik ophangen Nel. Goed zo, nou ik zou zeggen succes. Ik vond het leuk om dat even te mogen doen. Gelukkig, tot de volgende keer. Dag Nel. Dag. 0800 1121. Er wordt nog niet gebeld over de schuimvraag. Ik ben bang dat ik deze uitzending moet afsluiten zonder antwoord te kunnen geven op de vraag waarom verschillende kleuren shampoo altijd uiteindelijk wit schuim geven. Dat vind ik toch jammer. Dus mocht je denken, nou, ik wagen het er nog even op. 0800 112. 2-1. 21 doet het ook. Freek. Ja. Hallo. Hé hey Astrid, dat is lang geleden. Nou, het voelt yeah. als gisteren. <laughs> zeg het maar, Freek. Z ja, nou, ik heb uren geprobeerd om erdoor te komen. En ik heb nu opnieuw geprobeerd. Ja. En het is eindelijk gelukt, want ik heb nog geen enkele verklaring gevonden... over die seizoenen en het begin van de maand... Sorry, ik ben een beetje kortademig, COVD. Ja. Oh. Maar, maar ik blijf roken, dat is mijn eigen keus. Nee, dat, dat is wel onverstandig. Ja, als het gaat, ik ben al 45 uh, jaar met langzamer zelfmoord bezig. Hè? Doe mijn, mijn wijze van het leven, dus waarom zou ik ermee stoppen? Maar ja, nou ja, omdat het er <laughs> natuurlijk niet beter op wordt als je blijft roken. Nee, ja, goed. Dat weet ik ook wel. Ja, maar. maar goed, dat is een ander verhaal. Ja. Uh, omdat de seizoenen, daar is al voldoende over gezegd. Ja. Halverwege of de 21ste van de maand beginnen. Ja. Maar de, uh, het jaar maakt niet, het, de hij maakt niet een, een soort ellipsachtige baan. Dus het is niet altijd de 21ste of de 23ste. Zoals in september. Mm. En daarom hebben de meteorologen wereldwijd, overigens, besloten om op de 1ste van de maand te beginnen. Van de seizoenen, dus 1 maart, 1 uh, juni, ja. 1 september en 1 december. En ja, maar dan weet je in ieder geval altijd zeker dat er altijd een vaste dag is en dan is het handig om dat de eerste van de maand te laten zijn. En vooral voor de statistiek, omdat het makkelijker te ja. vergelijken is met altijd 90 dagen of uh, 93 dagen of hoe het dan ook uitkomt. Maar de seizoenen zijn dus altijd, behalve december is in schrikkeljaren een uh, dag lang. Nou, en klinkt, de winter, uh, natuurlijk. Klinkt heel logisch. Overigens, oh, uh, waarom uh, eens in de vier jaar een jaar is? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, dat ik vind het heel, ik stel het erg op prijs, maar het is vannacht al sowieso maar, maar, al vijf de, keer de, de, uitgelegd. De, de, ja, maar even toevoegen, de eeuwjaar. Nee. Ja, is alleen een jaar als het 100. Eeuwtal deelbaar is door de vier. Door, oh ja want dat verhaal weer van dat het niet zo is dat bij tweede, alle eeuwwisselingen nee, zo is al maar al alleen al als vier geen 2000 wel ja nou ik denk ik denk dat we de volgende dat dat nog wel even duurt <laughs> ja, bedankt 2400. hè doe je een beetje voorzichtig 2024 uh, uh, 100 is een jaar. nou spreek ik je dan uh, waarschijnlijk <laughs> doeg Goedenacht. Dag, Allee. dankjewel. 0800 1121. Michiel. Goedemorgen Astrid. Goedemorgen. Wat een nacht Astrid. Oh, wat heb je meegemaakt? Ik heb het vanaf uh, zo'n zo, uh, over vijf meegemaakt. Oh, het programma bedoel je? Het programma. Wat een feestje. Ja, ik, ik vind het een feest. <laughs> maar ik weet mensen die zich ergeren aan dronkenschap en mensen die gaan komen uh, met, met de shampoo en. en... Ik vind het fantastisch. Oh, gelukkig. En waar belde ja, je nou uiteindelijk over? Nou, daarover eigenlijk <laughs> ook. Ik vind, ik vind het heel gezellig. Ja, ik vind het ook heel gezellig. Ja, ik denk, laat ik toch nog een beetje, beetje positieve en, en, en wakker de bijdrage leveren aan het programma. nou dus, dat... uh, Ik ben al even wakker, niet heel lang, 2,5 uh, uur of zo. <laughs> maar ik denk, laat, laat ik toch even bellen. Ik bel eigenlijk nooit, ik luister vooral. Ik ben een beetje chat. Oh, maar het klonk echt alsof het nodig was. Dat valt wel mee, hoor. Oh, nee, dat bedoel ik er ook <laughs> niet. Maar ik denk gewoon, ik denk, laat, laat ik ook iets bellen. Nou, hartstikke leuk, Michiel. Zit je in de vrachtwagen? Ja. Mooi. Ben je volgeladen? Mm, bijna. Maar er zit iets in de bak? Ja. Mooi. Wacht dan ga ik even weer... Moet ik me even concentreren, altijd. Want dan spelen we heel even snel. Raad wat hij rijdt. De eindtune is er al bijna. Dus ik, uh, ik hoop dat ik, het, uh, dat ik het red voordat uh, Diane Rooster inbreekt. Ja. Kun je het eten? Ja. Oh jee. Is het fruit? Nee. Zijn, uh, zijn het aardappelen? Nee. Is het brood? Ook. Het is ook brood. Ja. Het is brood en gebak? Uh, nee. Oh. Hoe kan het dan ook brood zijn? Het is brood en nog iets, of is het, uh, zit er brood in? Nee, het is brood en nog iets. Oh, dus je hebt voor een deel brood, dus ik heb het halfgoed. Ja, je hebt het halfgoed. Kan je de rest ook eten? Uh, en drinken. Oh, um, maar zijn het dan nog heel veel verschillende dingen? Want dan denk ik dat ik een beetje door de tijd van het... Uh... Het zijn heel veel verschillende dingen. Van de ochtendshow hegen. Dus je bent met voedingsmiddelen onderweg om de supermarkten te voorzien van uh, eten en drinken voor, de, uh, voor deze mooie vrijdag. Ja, Wat is het, nog, me Wat is het nog meer behalve brood? Uh, uh, de dingen die je veel koopt, chips, cola, uh, dat soort spullen allemaal, zeg maar. Je rijdt eigenlijk rond met een uitvergroot winkelwagentje. Ja, ja maar ik, ik heb geen, uh, niet zoveel uh, shampoo bijvoorbeeld en zo. Nee. Dus ik weet ook niet waarom dat allemaal wit is. <laughs> Jammer nou. Uh, ja, nou, ik, ik, ik rijd dan dingen die zeg maar, ja, veel gekocht worden, die, die er hard doorheen gaan in de winkel. De fastmovers, zoals ze dat zo mooi noemen. Ja, dus als je nu gewoon stiekem naar huis zou rijden, dan was je drie weken voorzien? Minimaal, ik denk <laughs> eerder drie maanden. Of drie jaar misschien wel. Nu hoef je voorlopig even geen zaterdagboodschappen te doen. Uh, nee, nee, dat klopt. Ik zit bijna half vol met... Uh, met boodschappen, zeg maar. Nou, ik wens je een goede reis, Michiel. Ja, en jij ja, een fijne nacht en welterusten alvast. Komt goed, <laughs> dankjewel. Ik ga je toch een keer uitnodigd voor virtues. Ja, dat moet je vooral doen, maar ik, ik doe het echt niet meer, hoor. Ik, ik heb echt hem afgesloten. Niet? Nee. Oké. Okay. Maar je kunt Draw Something proberen, vind ik ook leuk. Ja, ga ik ook proberen dan. Oké, okay, hoi. Dag, Michiel. Oké, okay, doeg. Ben. Ja, dag. Hallo. Zuster Astrid. Dag, meneer Ben. Vorige week hebben we hier gesproken over CC en CCP, geloof ik? Ja, BCC. Zijn jullie daar achter? Jazeker. En het was CC? Uh, carbon Copy. En Blind nou, Carbon Copy. Ik weet met meer zekerheid te vertellen dat het gewoon Frans is voor kopie conforme. oftewel oh. overeenkomstig afschrift... Dat klinkt dat logischer voor, uh, voor een mailtje. Ja, maar ik ben ook in, in België in het Frans opgevoed, dus ik kan het weten. Ah, oké. Okay. En ik weet niet of je erbij stil hebt gestaan, maar een heel groot deel van de Nederlandse taal is eigenlijk Frans of vernederlandst Frans. Het is me wel eens een beetje opgevallen toen ik We over het... We hebben geen uh, van verdediging, ja? maar wel een van defensie. Want het is gewoon uit het Frans, defense. En zo zijn er heel veel dingen... Proces verbaal. Maar wij spreken niet over een kat. Mooi. Maar Ben, ik, ik waardeer het heel erg. Ik stel het erg op prijs. Nou ja, het heeft gewoon niets met vragen en antwoorden van deze week te maken. Dus ik moet een beetje Echt. streng zijn. Want ik heb een antwoord op de shampoo-vraag En daarmee rond ik het programma af. Oké, okay, sorry. Toch bedankt, toch bedankt hoor, merci. Goed, Goedenavond. Dag. Ad? Goedemorgen. Weet je hoe het zit met de shampoo? Ja, dat weet ik zeker. Oh, daar ben ik, ik wel zo blij om. Ik heb het antwoord gezien op uh, Discovery gisteren. Het komt doordat je met het schuim heel erg snel door je haren gaat. Op dat moment is er een, uh, ontstaat er een wrijving, waardoor er lucht in de shampoo komt. Hoe harder je wrijft, hoe meer lucht in die shampoo komt. Ja. Daardoor krijg je een soort brekingsindex waardoor het pigment steeds lichter wordt. Oh, dus... Dat is de reden waarom het schuim steeds uh, wit is. Dus als je roze shampoo hebt en het wordt wit ja. schuim, dan is het eigenlijk heel licht roze schuim. Ja, het wordt hoe langer, hoe lichter. Hoe harder je wrijft, hoe lichter het wordt. Dankjewel, Ad. Oké. Okay. Kan ik tevreden... Ja, dag goeie, dag. goeie vrijdag. Ja, kan ik, ook. Dag, dag. Kan ik tevreden deze aflevering van de Nachtzuster afsluiten. Volgende week zijn we er weer. Ik hoop van harte tot dan. Dag.